Uw ongevaarlijke ex-agent, heeft vanavond een man vermoord. Wat? Hij heeft hem gewurgd met een stuk draad. En toen met zijn hoofd tegen een muur geslagen, zodat het open als een zacht gekookt ei. Sorry als dit het genot van uw koffie bederft, maar u krijgt dit alles nog maar uit de tweede hand. Ik heb het in werkelijkheid moeten bekijken. Uw schildering was levendig genoeg. Wat is er gebeurd? Twee mannen hebben geprobeerd zijn portefeuille te stelen. Ze nou, zijn gevolgd vanaf de pub waar hij had zitten zwaaien met biljetten van vijf pond. Van vijf pond? Eén daarvan heb ik gevonden. En het nummer klopt met dat van de biljetten die gestolen zijn uit de brandkast van de verpleeggerichting. Verder? Ze nou, dachten dat het een uh, gemakkelijke prooi was. Maar nu ligt een van hen in het lijkenhuisje. En de andere in het ziekenhuis met twee gebroken armen en een gebroken kaak. Dit is de meest hartverwarmende geschiedenis die ik vandaag gehoord heb. Jammer dat hij ze niet allebei gedood heeft. Ja, dat mag dan zo zijn, meneer, maar de vraag is: valt moord ook onder de wet op de staatsrijmen? Hoe komt u erbij dat het een moord is? Het was zelfverdediging, kort en goed. Die mannen vielen hem aan. Hij heeft gewoon zichzelf verdedigd. Mijn collega's denken daar net zo over. Maar ik niet. De baanman van de pub zweert dat hij Siete niet meer dan twee verbeluweesjes geschonken heeft. En toch stond hij op zijn benen te zwaaien alsof hij twee hele flessen soldaat had gemaakt. Maar hij was niet dronken. Hij deed maar alsof. En het opscheppen met zijn geld, dat deed hij met opzet. Waarom zou hij gewild hebben dat hij aangevallen werd? Omdat de aanranders in bezit waren van iets dat hij wilde hebben. Een pistool. Sieten wilde een pistool hebben. Gaat niet over zelfverdediging. Maar om een moord met voorbeeld raden. Dus, uh, Wat moet ik doen? Geen probleem. U werkt voor deze afdeling onder mijn bevel. En mijn bevel is dat de naam van Sieten buiten deze zaak moet blijven. Ja, uw afdeling kan me wat. Ik ben een politieman, ik denk geen moordenaar. Wat ook de redenen mogen zijn, of uh, hoe groot ook de uitgeoefende druk is. Als wij onze baan willen houden, dan vrees ik dat we hebben te doen wat ons gezegd wordt. Hoe is u voorna? Bill. Hmm, de mijne is Gordon. Ik zouden we niet liever al dat formele achterwege laten. Zoals ik al zei, Bill, wij hebben allemaal te doen wat ons gezegd wordt. Oh, wacht, uh, Rokjes, soms? Ja, ja. Dit, zijn, dit zijn hele goeie. Dank je. Excuus. Merci. Gordon, ik wil geen werk doen waarbij van mij verwacht wordt dat ik een moordenaar dek. Wat is er zo speciaal aan? Ik heb je al gezegd, het was een oorlogsheld. Lang geleden, ja. Dit land is veel meer gespecialiseerd in het vergeten van zelden. Het land misschien wel, maar deze afdeling niet. Wij zorgen voor onszelf. Daar twijfel ik geen ogenblik aan. Goed, laten we dan maar ophouden met het geklets... en terugkeren tot de nuchtere feiten. Deze arme gewonde, ongevaarlijke Excel van jou... ontsnapt uit een privéverpleeginrichting. Een gebouw waaruit geen kans op ontsnapping mogelijkheden zijn. Al voor weg te gaan, opent hij brandkast... en stelt meer dan 300 pond. Nou, dan neemt hij dus zijn dossier uit een afgesloten kast... En vernietigt het zodat wij geen recente foto van hem hebben. Binnen twaalf uur na zo'n ontsnapping slaagt hij al handig in een pistool te bemachtigen. Alles wat hij gedaan heeft had een reden. Dus, waarom dat pistool? Ik zeg dat hij iemand wil vermoorden. Wie? Ja, Nee, goeie hemel, nee. Ik ken die man alleen als een naam in het dossier. Wie dan? Mijn beste Gordon, jij weet heel wat meer dan je verteld hebt. En als jij wilt dat ik hem help oppakken, dan moet ik weten wat ik in zijn schuld voet. Vraag me dat niet, ik weet het zelf niet. Sommige dossiers mag zelfs ik niet in kijken. Ja, misschien wil hij inderdaad iemand doden. Tegen het einde van de oorlog liepen de zaken op de afdeling, want in het 100, sectie MX-5, de sectie die ging over onze activiteit in de bezet Europa, was gevestigd in een oud landhuis in Deelvoort. Een dorp ongeveer 20 mijl van hier. Achter dat huis was een landingsbaan voor de vliegtuigen die onze mannen overbrachten naar Frankrijk. Meer dan honderd werden er gedropt met redelijk succes. Maar toen, in 1944, begon alles drastisch verkeerd te gaan. Vijf agenten werden tijdens verschillende nachten op verschillende plaatsen gedropt. En telkens stonden de Duitsers hen op te wachten. Verraad? Die verklaring lag voor de hand. Die vijf agenten werden gedood. De zesde was Sieten... En ook hem stonden ze op te wachten. Maar hij was de enige die terugkwam. Weliswaar als een fysiek en geestelijk brak. Die verrader moet dan iemand van de seksie geweest zijn? Jazeker. Is daar een, een onderzoek naar geweest? Ja, natuurlijk. Maar ik weet niet waartoe dat geleid heeft. Die gegevens zitten in de dossiers die ik niet mag inkijken. Jij veronderstelt dus dat uh, CITEL erachter gekomen is? wie de verrader was en dat hij nu ontsnapt is om die te doden? Ik opper dit mij als een mogelijkheid. Maar waarom zou hij nu plotseling achter iets aangaan, wat 35 jaar geleden gebeurd is? Mijn beste commissaris, voor Cieten betekent dat niets. Zijn geest is stil blijven staan bij 1944. Wat wij nodig hebben is een lijst van alle personen die tijdens de oorlog gewerkt hebben in sectie MX-5. Oh, die kan ik je bezorgen, maar het is wel een hele oude. Met meer dan 50 namen al. Doe het toch maar. En ik wil ook naar die verpleging richting. Ja, ik zal opbellen en zorgen dat we morgen vroeg direct ontvangen kunnen worden. Nee, niet morgen vroeg. Vannacht nog. Onmiddellijk. Verpleging richting. Net een van onze gevangenissen. maar wel veiliger hoop ik. Ja. Het spijt ons dat wij u lastig moesten vallen op dit vroege uur. Maar oh, dat geeft niks, meneer. Ik heb nachtdienst deze week. Zo. Dit is de kamer van meneer Sintzen. Niet slecht, hè, commissaris. Wel wat anders dan een gevangeniscel. Maar toch met uh, tralies voor het venster? O, gewoon een veiligheidsmaatregel. Waarom? Was die uh, gevaarlijk? Niet als je het vergelijkt met anderen. Je mocht hem alleen niet plotseling wakker laten schrikken of achter zijn rug opduiken. Nee, die tralies zijn er alleen maar omdat we hier op de vierde verdieping zijn. En beneden is een betonnen binnenplaats. Eh, hebt u liever dat ik hier blijf? Graag ja. U bent de oudste van deze verdieping? Dat klopt. Kon u goed opschieten met meneer Seaton? Oh, heel goed. Hij bezorgde ons niet veel moeilijkheden. Hm. Leefde de helft van de tijd in een droomwereld. Ziet u die kalender aan de muur? 1944? Ja, meneer. 1944. Voor hem was het bijna altijd 1944. U weet dat hij toen gewond werd. Hij heeft nog altijd die kogel in zijn hoofd. Specialisten hebben hem onderzocht, maar volgens hem was het te gevaarlijk om te proberen die eruit te halen. Wat zijn dit voor kranten? Graaf P tot zinken gebracht. Ja. Achtste leger veroverd Tobroek. Die zijn er jaren oud. Nou, niet helemaal. Er bestaat een firma die deze oude kranten herdrukt. Dat hebben de enkele voor hem gekocht. En beleefde heel wat plezier aan het lezen van die artikelen. En aan het beluisteren van zijn platen. Welke platen? Deze, elegaan. Hey, ja, ja. Oude 78 Tourenplaten. Run Rabbit Run. Room 504. The Last Time I Saw Paris. Al die goede oude oorlogshits. Die speelde hij altijd. Dezelfde platen. Telkens en telkens. Eigenlijk een wonder dat er nog wat op staat. Was hij met zijn geest altijd in het uh, verleden? Oh nee, dat niet. Soms was hij heel goed hoor. Ja. Dan kon hij televisie kijken. Mm -hmm. Ja, dan was hij in de krant. Stelde belang in actuele gebeurtenissen. Maar dan opeens dan had je geen vat meer op hem. Was hij weer weg. In de oorlog. Dan zat hij maar naar die platen te luisteren. En in zijn oude kranten te lezen. Soms dan dacht hij dat hij werd uitgezonden op een missie. Missie? U weet dat hij boven Frankrijk gedropt is. Zes maal, geloof ik. Soms dan pakte hij al zijn bezittingen in een bundel samen. Maakte zijn zakken leeg. En stopte al zijn persoonlijke zaken in een envelop. Dan gaf hij mij een brief voor zijn vriendin. Om op te sturen als hij niet mocht terugkomen. Zijn vriendin? Ja. Ja, daar staat haar foto. Ja, op zijn nachtkastje. Als zij nog leeft, dan zal zij tegen de zestig zijn. Ze was midden in de twintig toen hij haar leerde kennen. Ik het bij haar naam. Niet alleen haar naam, maar ook haar adres. Alicia Dorel, Blackwood Cottage, Dilford. Ja, Dat was de sexy gevestigd tijdens de oorlog. Ja, maar je hoeft haar adres niet op te schrijven. 25 jaar geleden is de file afgebroken en sindsdien heeft niemand in de dorp meer iets van die vrouw gehoord. Laat staan dat men zou weten waar ze nu woont. Dat zal ik nagaan, als je het goed vindt. Ik verricht mijn onderzoek graag zelf. Ja, natuurlijk. Ik had je gewoon de informatie nog niet doorgespeeld. Maar hoe komt het dat je zoveel over die vrouw weet? Siedens schreef haar honderden brieven, soms twee, drie per dag. Ik heb er nog een keer in mijn bureau. hij je dan uh... zijn post? Goeie, helemaal nee. Toen ze niet meer bezorgd konden worden, kwamen ze hier terug met adres onbekend. Ja, ik wist niet wat ik ermee beginnen moest. Het werden hele stapels. Ja, ik heb er toen maar een paar naar meneer Brendel gestuurd speelde geen rol wanneer hij ze schreef, ze waren allemaal gedateerd 1944, het ging voornamelijk over liefde. Ik vond me eigenlijk indiscreet wanneer ik ze las. Ze bevatten ook stukjes informatie over het werk wat hij toen aan het doen was. Ik kan geen kwaad meer na al die tijd, maar gezien de wet op staatsgeheimen nog altijd van kracht was, vond ik het beter opdracht te geven, dat al de brieven die hij schreef onmiddellijk verbrand werden schreef hij ook nog naar nou anderen? Of uh, ontving je bezoek? Nee, meer. Hij was eenzaam. Waarschijnlijk was zij de enige vriendin die hij ooit gehad heeft. Ja, dat wordt uh, meer en meer duidelijk. En hoe is hij eigenlijk ontsnapt? Dat weten we niet precies. Hij is er gewoon aangekomen. wij maar denken dat uit dit gebouw geen ontsnapping mogelijk was. We hebben het zelf onderzocht. Maar niets kunnen vinden. Er waren geen sloten geforceerd, geen tranen doorgezaagd. Maar bedenk wel, als hij wist te ontsnappen uit de gevangenis van de Gestapo... ...dan moet dit hier voor hem koud Koudkwinkse geweest zijn. Waarschijnlijk kon hij weg, wanneer hij dat maar wilde. Maar waarom deed hij dat er niet? Hmm? Als hij al vroeger had weggekund, waarom deed hij dat er niet? Hij wilde dat waarschijnlijk niet. Pas lot van rekening is het hier zo slecht nog niet. Je zou deze bedachting moeten zien. Verrukkelijke omgeving. Je hebt gelijk. Hij zou op ieder moment weggekund hebben... Maar tot op heden wilde hij niet. Vanwaar dan ineens die verandering? Hij ontving geen bezoekers, geen brieven. Dan moet iets gebeurd zijn dat hem plotseling aanzet om weg te komen. Er praatte hij veel over zijn opdrachten in Frankrijk? Gewoonlijk wel, ja. Dan kregen er soms kippenvel van. Ah. van. De dingen die hij vertelde. Had hij het ooit over zijn laatste missie? Toen de Duitsers hem stonden op te wachten? Nooit. Hij zei dat hij zich die ene keer niet kon herinneren. Hij wist er helemaal niks meer van. Totaal weggewist uit zijn geheugen. Nou, dit wordt dan een van onze theorieën mooi de grond in. Ach, onze enige. En is er helemaal niets geweest, hoe gering ook dat enige verandering heeft gebracht in zijn gedrag. Ja, we proberen een reden te vinden voor zijn ontsnapping. Nou, hij was nogal opgewonden over een van deze platen. Welke? Eén van deze oude 78 toerenplaten die ik thuis op zolder gevonden had. Ik dacht ik hem misschien zou opkikkeren en dat was ook zo. Maar er was er één bij die hem erg aangreep. En die draaide hij telkens opnieuw. En dan zei hij, ik weet wie het was. Ik heb hem nog gevraagd, wie bedoelt u, meneer Sietum? Maar hij wilde niet antwoorden. Welke plaat was dat? Als ik hem hoor, dan weet ik het. Zijn het deze platen? Ja, ja. Dat zijn ze. Zet jij zijn een plaat op, Bill? Ja, deze zo aardig vrachtplan. Wacht, Was het deze? Nee.